5 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Mont Blanc-tunnel nog altijd dicht uit vrees voor lawines. Plannen voor aanval op Haagse agenten vereideld. En Koerden uit hun woede naar Turks bombardement. Het weer bewolkt. tijdens de jaarwisseling een beetje motregen. Morgen eerst bewolkt, en regenachtig en een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind. Smiddags overwegend droog en hier en daar zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Veel sneeuw, ja, dat willen de wintersporters. Maar het kan ook problemen opleveren. Zo zijn de Franse bang voor lawines rond de Mont Blanc. Wijland Zwaan van de AWB. Wijland, goedemiddag. Goedemiddag. Wat betekent al die sneeuw voor het verkeer daar? Nou, dat betekent in ieder geval dat de A40, de Mont Blanc-tunnel... voorlopig nog is afgesloten. Ja, het is een belangrijke doorgaande route. De grenstunnel tussen Frankrijk en Italië. Misschien wat minder voor wintersporters... maar het doorgaande verkeer naar Italië... krijgt wel te maken met een omleiding. Er is kennelijk zoveel snel gevallen dat die tunnel dicht moet. Waar, waarom is dat? Ja, dat is omdat uh, op de toegangsroute naar de mont tunnel dat is een vrij bochtige weg, daar uh, ja, dreigen lawines. En uh, ze hebben het, de autoriteiten hebben het daar nog niet voor elkaar gekregen om daar alle lawines uh, kunstmatig te laten uh, neerkomen, zodat geen problemen, geen gevaar kan uh, veroorzaken. Dus we verwachten dat het pas morgenochtend is verholpen. Hoe is dat voor al die automobilisten die vaststaan? Nou, ze staan niet zozeer vast, want ze worden al ver voor de tunnel omgeleid door middel van borden. En ze worden dan omgeleid via de Frejus-tunnel. Dat is een, een zuidelijker gelegen tunnel. Uh, het is wel een omweg van zo'n 100 kilometer naar Italië. Maar toch, ja, ik, ik stip het al even aan. Ik denk toch dat de meeste Nederlanders hier uh, geen last van hebben gehad die naar Frankrijk gingen. Want die gaan niet zozeer naar Italië, maar meer naar de skigebieden die ten oosten van Albertville liggen. En die kwamen daar wel in de file, maar dat had niet zozeer met die Mont Blanc-tunnel te maken. Oké, okay. omgeleid naar de Fréjus-tunnel, Fais 100 kilometer omrij. Hoe is ja, het daar? Nou, daar gaat het goed. Um, die tunnel ligt zo ver van uh, de Mont Blanc-tunnel af dat het uh, omrijden geen problemen oplevert. Het verkeer dat uh, spreidt zich daar heel goed en daar heeft het ook veel minder gesneeuwd. Het, is, uh, ja, het gebied ten oosten van Albertville ligt er nu wat problematischer bij. Want uh, ja, ik denk wel dat heel veel Nederlanders vandaag in de file kwamen als ze naar plaatsen als Les Arcs, Tigne en val gingen. Want de toegangsweg daar naartoe. Die was wel enige tijd afgesloten door een lawine die ja, zogezegd niet gepland was. Daar uh, ja, kwamen ook twee auto's vast te zitten in de sneeuw. Maar inmiddels is de weg uh, ten oosten van Albertville weer open. Goed, enige idee wanneer de bon plantunnel weer open is? Nou, de autoriteiten hebben het over zondagochtend vroeg. Ze kunnen daar niet precies een tijdstip aan hangen. Dus uh, ja, we houden het erop dat uh, ja, als men uh, van oud en nieuw bekomen is... en allemaal wat uh, heeft uitgeslapen... dat uh, dan de, de tunnel morgenochtend in de loop van de ochtend weer open gaat. Oké, okay, wij Zwaan van de AWB. Mensen die ooit kanker hebben gehad, hebben de rest van hun leven problemen met het afsluiten van een hypotheek of levensverzekering. Dat blijkt uit onderzoek van Lonneke van de Pol van de Universiteit van Tilburg. Het weigeren van een hypotheek of levensverzekering gebeurt niet alleen bij mensen die kanker hebben gehad, ook risicogroepen krijgen met deze problemen te maken, zegt Van de Pol. Het wordt helemaal schrijnend als je ziet dat mensen bijvoorbeeld preventief hun borsten laten verwijderen of uh, een dikke darmkankerscreening ondergaan en preventief poliepen laten verwijderen.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 Dan zijn de verzekeraars het niet mee eens. Paul Koopman van het Verbond van Verzekeraars. Verzekeraars zijn commerciële bedrijven die natuurlijk in de eerste plaats het liefst mensen in verzekering nemen. Iedereen die een verzekering wil afsluiten, is natuurlijk harte welkom. Maar verzekeraars hebben wel de taak om risico, een risico-inschatting te maken en daar de premie op af te stemmen. Um, en als het risico te hoog is in ogen van de verzekeraar, dan zal een verzekeraar kunnen zeggen van nou we nemen u niet in verzekering bij een leefvraag. Een levensverzekering is anders dan een ziektekostenverzekering. Geen verplichte verzekering in Nederland. Dit is het NOS Journaal met Gert Kluk. Vijf Haagse tieners moeten de jaarwisseling in de cel doorbrengen. Ze hadden plannen om de oude nieuwviering te verpesten. Wim Hoonhout van de politie. Wat wilden ze dan doen? Ja, we kregen de afgelopen dagen informatie binnen dat het uh, vijfstal uh, bezig was om uh, materiaal samen te stellen. Om dat uh, naar uh, politieagenten te gaan gooien tijdens de komende jaarwisseling. Hoe zijn jullie die uh, tieners op het spoor gekomen? En ja, vooral dankzij uh, onze surveillance op de sociale media, uh, internet, hives en, uh, en Facebook, maar met name ook uh, Twitter. Dat een combinatie met uh, gemaakte beelden van, uh, van de winkel uh, leidt dat tot uh, uiteindelijk de aanhouding van deze vijf jongens. Wat bedoelt u met de, de winkel? Nou, een van de gedachten van de heeft uh, attributen gekocht om die Molotov cocktail te maken... In een winkel. Daar hebben we camerabeelden van gedaan kunnen halen. die in combinatie met de berichten op social media. waren genoeg reden om dit vijftal aan te houden. U zegt dat ze brandbaar materiaal naar de politie wilden gooien. wat voor materiaal was dat? Nou, dan moet u denken aan het fabriceren van een cocktail. Die ze natuurlijk hebben we samengesteld. aan de hand van aangekochte voorwerpen. zoals een, een fles wasmachine. Nou, dat hebben ze onder andere op social media ze dat geuit. dat ze dat van plan waren. Nou, die twee ingrediënten bij elkaar gevoegd... volgens uh, voldoende reden om uh, dit vijfde aan te houden... en ervoor te zorgen dat zij uh, de komende jaarwisseling... Uh, ja, in alle vreugde binnen een politiecel mogen doorbrengen. Wim Hoonhout van de politie in Den Haag. In Waalwijk keerden gisteravond twee tienerbroers zich tegen de politie. Een agent en de beveiliger zagen dat een jongen van 16 een vuurpijl afstak. Toen daarvan iets werd gezegd, vuurde hij een pijl in hun richting af. De jongen werd aangehouden, maar verzette zich daartegen. Een broer van 14 schoot hem te hulp waarbij hij de agent sloeg en schopte de oudere jongen wist te ontkomen. Hij werd later thuis in Waalwijk opgepakt, waarbij hij zich opnieuw verzette. De twee zitten vast. In Zuidoost-Turkije is de woede nog altijd groot na het, de Turkse luchtaanval... waarbij deze week 35 Koerdische burgers omkwamen. Die waren aangezien voor PKK-strijders. Correspondent Bernard Bouwman. Bernhard, uh, een paar dagen geleden, maar goed, de woede is nog steeds groot. Hoe uit die woede zich? Nou, er is een bezoek geweest van de plaatsvervangend gouverneur... aan dat dorp Oerhoederen, bij Shenak. En uh, toen hij op straat liep, toen werd hij belaagd door een hele menigte. En hij kreeg, ze begonnen hem met de vuist te slaan... en ze uh, gooiden stenen naar hem en die moest zich in veiligheid brengen. Dus uh, dat getuigt wel van die woede. Ja, de regering heeft al snel gezegd dat het een vergissing was. Hè? Ze dachten dat ze PKK-strijders onder vuur namen. Wat doen, ze nog meer om, wat doen ze eigenlijk om de onrust weg te nemen, behalve excuses maken? Nou, ze, ze gaan eigenlijk diep door het stof. In die zin, de Turkse strijdkrachten, premier Erdogan, president Gu, noem ze allemaal maar op. Iedereen zegt uh, dat uh, al het sympathie en medeleven bij de slachtoffers is. En hoe gruwelijk het wel niet is dat dit heeft kunnen gebeuren. En premier Erdogan, die heeft zelfs, en dat is vrij uitzonderlijk, die heeft gebeld met de nabestaanden van deze mensen die om het leven zijn gekomen. Dus men probeert eigenlijk die mogelijke onrust uh, direct al de kop in te drukken door medeleven en sympathie te tonen. Uh, zijn er ook tekenen die op wijzen dat uh, de Turkse strijdkrachten hun strategie aanpassen uh, bij het aanpakken van PKK-strijders? Dus misschien minder snel toeslaan, minder snel schieten? Nou, ik denk dat we, dat we dat de komende periode gaan zien. Er wordt nu diep onderzoek gedaan. Uh, heel snel ook wilden ze doen naar wat er precies fout is gegaan. Het is wel duidelijk dat daar een gruwelijke vergissing is uh, begaan. En gezien de stemming in Turkije moeten daar consequenties aan verbonden worden. Dus het is heel goed mogelijk dat alle procedures en uh, manieren... waarop uh, met zulke soort incidenten wordt omgegaan... dat dat eens tegen het licht wordt gehouden en dat er nieuwe procedures komen. Je zegt de stemming in Turkije. zijn... Uh... Alleen de Koerden kwaad? Nou ja, iedereen is eigenlijk kwaad. Iedereen zegt, van: hoe kan het gebeuren dat de regering en een leger... die zeggen dat men alleen maar terroristen wil aanpakken en verder niemand. Hoe kan het gebeuren dat die 35 jongens, want het waren jongens... hele jonge jongens zaten erbij, van 15 jaar, geloof het of niet... Eh, aanpakken, terwijl al lang bekend was dat die hele groep... daar in het persgebied zich bezighield met smokkel van sigaretten en brandstof. Dus iedereen wist dat ze dat deden. Eh, en toch werden ze aangevallen en toch weer kwamen de 35 mensen om het leven.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 In Nederland zijn de implantaten ingebracht bij ongeveer duizend vrouwen. Dit waren de hoofdpunten. Dit was het lange en neusje moet ik zeggen. U krijgt nog één keer de hoofdpunten, zoals gebruikelijk. De Mont Blanc-tunnel is nog altijd dicht uit vrees voor lawines. In Den Haag zijn vijftieners opgepakt. Ze hadden plannen voor een aanval met een Molotov-cocktail op agenten. En Turkije, in Turkije is een plaatsvervangend gouverneur... aangevallen door woedende koerden. De functionaris kwam excuses aanbieden voor het bombardement... waarbij 35 Koerdische burgers omkwamen. Dit was het NLM Journaal, zo dadelijk weer verder met Langs de Lijn. Ouderwets lach met de klucht inspecteur Vlijmscherp. eva Liese Geerlings speelt Annie beste breurtje. Aangenaam. En dit is mijn echtgenoot Geert. Ze ruikt overal onraad. Tot overmaat van ramp is die ook nog vergeten waar die sleutels heeft gelaten. Lach mee met de vreemde situaties waarin ze terechtkomt. Vanavond om half tien bij Max op Nederland 2.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 Nogmaals, goedemiddag. We gaan verder met het uh, Sportforum. Drie gasten: Marije Randwijk van de Volksrand, uh, Valentijn Briessen van de Telegraaf en de vaste gast Ton Boot. En we beginnen met schaatsen. We gaan straks nog over het afgelopen jaar uh, over het algemeen praten, maar even schaatsen. Kwalificatiewedstrijden voor het EK Allround en voor de Wereldbeker plaatsen. En er was ook een Nederlandse kampioenschap. Sprint. Eh, verrassingen gingen in de lucht, maar kwamen er uiteindelijk niet. Bij de vrouwen won maar Goot Broer. En dat was al de derde keer eh, dat zij de titel pakte. En bovendien zonder één afstand te winnen. Ik sta natuurlijk wel ja, bij alles op het podium. Dus je 500 en een 1000. En degene die voor me uit de 500 staan, staan de 1000 niet bij. En andersom. Dus dat is voor mij. Ja, ik ben wel echt een klassemensrijder. Dus uh, ja, ik ben gewoon nog niet snel genoeg op de eerste meters om echt mee te gaan voor de. Uh, voor de hoofd en duizend loopt nog niet helemaal om daar ook um, voor de snelste mee te gaan, maar ik doe aardig mee zo en het klassement win ik dan mee. Sebastian Timmerman, had jij vooraf ook al je geld op uh, Margot Boer gezet? Nou niet al mijn geld, maar wel een hoop. <lacht> ja wel veel geld samen met uh, uh, Thijsje ook wel die uiteindelijk tweede wordt. Um, en je zei net, geen verrassingen, nou, wat, wat betreft de winnaars klopt dat wel, maar daarachter daar gebeuren toch wel een hoop verrassende dingen. Uh, bijvoorbeeld Marit Leenstra, die uh, uh, tot aan de laatste duizend meter... helemaal niet in de strijd podium, uh, voor het podium meedeed. Maar met een uh, doldwazen kilometer uh, als slotafstand... in één keer dat hele klassement op de kop zette. Uh, daardoor naar de WK Sprinter mag. En Annette Gerritsen en Irene Wüst voorblijft. Ja, en daardoor uh, valt Wust buiten de boot voor het WK. Dus er gebeurden toch wel hele uh, aparte dingen... Uh, uiteindelijk op dit, uh, op dit Nederlands kampioenschapsprint. Maar inderdaad, de, de winnares was iemand om die je van tevoren wel een groot deel van je geld kon zetten. En dat Wust het niet haalde was voor jou de grote verrassing? Ja, eigenlijk, nou vooral de eerste dag wel. Ja, ja want uh, Wust begon het toernooi uitstekend, met een hele goede 500 meter en een hele scherpe eerste kilometer. En uh, ja, ik had echt gedacht als Wust uh, uh, gewoon een degelijke goede 500 meter rijdt. Uh, uh, op, aan het begin van dag twee, dan is zij voor mij de, de topfavoriete voor de Nederlands titel. Want op die, op die tweede 500 meter liet ze te veel liggen ten opzichte van de concurrentie. Ja, dat, uh, dat komt dan duur te staan. Vijfduizendste ik van... Ik wou een net punt. zeggen, te veel liggen. Het ging om duizendste. En als ze, als ze je had mogen tellen in duizendste, dan had ze het ja. wel gehaald. Leg dat maar eens uit. Ja, nou, dat ga ik, ga ik proberen te doen. Hè. Ja, liet ze te veel liggen in de strijd om de titel, hè, bedoelde ik vooral. Ja, ja. Maar, uh, nou ja, in het schaatsen worden, wordt nu eenmaal gerekend in honderdste van een seconde. Um, behalve als het om losse afstanden gaat. Maar nou, zodra er een klassement aan te pas komt, wordt er gerekend in honderdste van een seconde. En je moet, dat is nu helemaal traditioneel, de puntentelling zo berekenen. Je moet terugrekenen naar de 500 meter. Dus je moet de tijd van de 1000 meter delen door 2. Nou, zolang daar een, een even aantal honderdste uh, sprake van is, is er geen probleem. Maar ja, je kan ook uh, 1, 16, 97 rijden, ik noem maar wat. Nou, dan zit je met die 7 als honderdste aan het einde. En ga je dat delen uh, door 2, dan kom je toch echt op de 5000ste uiteindelijk uit. En daar komt dus... Die vijfduizendste vandaan, die Wuster kort komt op Gerritsen. En ik heb de reglementen nog eens eenmaal, uh, nog een keertje, er goed op nageplozen gisteravond. Maar er staat toch echt in de reglementen dat er verder dus, uh, wat, die losse, of wat die tijden betreft, gewoon gerekend wordt in honderdste. Dus ja, het is heel zuur voor Irene in En inderdaad, als je alle tijden omrekent naar de duizendste, dan had ze het net wel gered. Ja, zo zijn nu helemaal de regels. Ja. Al jarenlang. Al jarenlang. Ja, van het heen, want wat is voetbal eigenlijk makkelijk? He? Het is of maar... Heel ja. 1-0 of 2-0. Maar simpel. Bij Ik zou ik ja. zeggen, doen we een rechtszaak hoor. Ja. Maar goed, uh, was voor jullie ook uh, een verrassing dat Wust het niet haalde? Nee, uh, precies wat er gezegd wordt. Uh, Wust was eigenlijk een verrassing van de eerste dag. Dus daarvoor had ik nooit uh, rekening gehouden met Wust voor een sprintkampioenschap. Dat het is voor jou geen sprinter? Nee. Ja. Marie. Nou, ik vond, ik vond eigenlijk vooral eigenlijk Leenstra opvallend. Die eigenlijk volgens mij het ticket op het EK Allround verspeelde. Een week ervoor of twee weken ervoor, zoiets geloof ik. En nu ineens aansloot bij het sprinten. Dus uh, zo makkelijk kennelijk gaat dat... Uh... In het schaatsen ook de overstap van het een naar het ander. Ja, uh, Ton, heb je het allemaal gevolgd de afgelopen nou, dagen? Nou, ik volg het weinig, maar ook het Nederlandse publiek volgt het weinig. Kijk, waar ik echt in ge geïnteresseerd ben... zijn die World Cups in geringere mate, hoor, maar wel de WK's en de EK's. En dat geldt eigenlijk voor uh, de hele Nederlandse bevolking... behalve nou, de aperte de liefhebbers, is, hoor, zoals Sebastian 700.000 mensen 700 waren er weer gisteravond. Wat? 700.000 mensen hebben gekeken. Ja. Naar die duizend meter. Die duizend, maar, hoeveel, veel, maar hoeveel staat dus er uh, in Herenveen zelf? Ja, nou, de, de, bij het NK sprint zat wel zeg maar, gewoon het publiek, ik meen uh, 3.500, 4.000. Uh, wat, wat er eigenlijk ieder jaar op een NK afkomt. Dus wat dat betreft kun je er praten over meer ja. of minder. Uh, wat mij heel erg opviel viel is aan het begin van de week, toen het schaatsweek heette en we losse afstanden gingen rijden uh, als kwalificatie voor de wereldbeker en als kwalificatie voor dat EK Allround al even over werd gesproken, waar Leenstra dus inderdaad de boot miste, dat daar geen kip op afkwam. Dus zolang het, uh, zodra het over iets nieuws is en over uh, enkele afstanden gaat, komt er uh, dus blijkbaar geen publiek op af. Dat, dat is blijkbaar niet aangeslagen, maar gewoon een traditioneel Nederlands kampioenschap. Dat herkennen de mensen dan blijkbaar weer. En daar komt men dus wel op af. Want nogmaals, bij het enkele Sprint zat, zeg maar, gewoon een gebruikelijk aantal uh, toeschouwers. Ja, en het andere was een experiment. En daar moesten de mensen juist op afkomen. Hè? Want het was de schaatsweek. En ik, ik zag ook in kranten, uh, onder andere in de Volkskrant... dat, dat uh, er, er ja, ook gezegd werd... Uh, dat er, uh, ja, uh, volgens die zijn, onder andere... was het een enorm succes. Nou, het uh, was in de breedte, geloof ik, een succes. Als het gaat om breedtesport... Met mensen naar het ijs toe halen en ja, gaan ja. schaatsen. Maar dat heeft niets met topsport te maken. En topsport technisch vond ik het geen succes. Uh, vooral de eerste dag niet. Op tweede kerstdag. Daar was ik zelf getuige van. Hoe uh, de starter Jan Zwier ook tegen speaker was. Nou, daar kan hij niks aan doen. Uh, uh, nou, zo gingen er allemaal dingen fout. Dingen niet te horen. Dat was, dat was echt amateurisme ten top. Dat was gewoon niet goed. Dus daar uh, valt wel enige lering uit te trekken voor een, voor een volgend jaar. Maar volgend jaar... Zit uh, de gewone Huisstaande Keukenkalender wel eenvoudig in elkaar. Want dan valt kerst gewoon door de week. Dus dan hebben ze en een weekend ervoor en een weekend erna. Dus dan kunnen ze daar mooi twee mooie NK's plannen, wat mij betreft. Want dat trekt toch het meeste publiek uh, naar het schaatsen toe. Ja, ja. laten we even naar, uh, naar de mannen gaan. Steven Groothuis pakte dus zijn vierde titel. Uh, hij klopte op de afsluitende duizend meter net Hein Otterspeer. En op de laatste kruising beslist Groothuis dat kampioenschap. Ja, ik merkte dat kwam er echt gelijk uit. Ik ja. kan ook niet helpen. Nee, nou, je deed ook niks fout. Maar, maar, maar komt dan wel in je hoofd van ja, nu kan ik misschien wel naar die titel toe rijden? Nou nah, ja, weet ik niet. Ik, ik had in die dat ik niet uh, in mijn hoofd wat voor verschil het is op een kruising, Het een half seconde zijn of zo. Of 17, ik weet het eigenlijk niet eens. Dus toen uh, ik op de finish kwam en ik zag, ik wist voor zeker toen hij nee, 1-10-0 zag staan, maar ik had er absoluut niet meer opgerekend. Hij had er niet meer op gerekend en jij waarschijnlijk ook niet. Hè? Want ik hoorde op de televisie de commentator uh, uh, zeggen... Otterspeer moet alleen die duizend meter uitrijden. Ja, ik had er ook niet op gerekend. Ik dacht ook, of Otterspeers hoofd koel houdt... dan, uh, dan wint hij uh, de titel voor het eerst. 8500 ste voorsprong op de laatste afstand. Maar ja, dat deed hij dus niet. Dat hoofd koel houden, gaf hij ook zelf toe. Uh, de eerste 200 meter liep al niet goed. Reed hij, uh, hij kwam niet op gang. Reed hij reed te veel zeg maar, tegen zijn tegenstander. En uh, bij het ingaan van de voorlaatste bocht... Dat was voor hem de binnenbocht. Had hij één meter voorsprong. En hij kwam ook met die ene meter voorsprong de bocht uit de kruising opgereden. Ja, dan doe je iets niet goed als je in de binnenbocht rijdt. En daardoor ontstond die lastige kruising. Hij moest voorrang geven aan Groters. Ja, toen was het over uit. Toen dende de Groters vandoor. Maar ik had het ook niet meer verwacht. Maar verder, ja, het is topsport. En je moet iemand afrekenen uiteindelijk op het klassement. En dan heeft hij dus op basis van die 2.000 meter iets niet helemaal goed gedaan. Maar verder, complimenten voor het rijden van Hein Otterspeer. Want uh, die heeft echt... Uh, bewezen dat wat er vorig jaar rondom hem gebeurde... dat wat hij vorig jaar presteerde, dat dat geen uh, uitschieter was. Nee. En de uitschieter was misschien wel de gouden medaille van Mark Tuit... bij de laatste Olympische Spelen op de 1500 meter. Want daarna en daarvoor... Uh, uh, ja, vertel het maar. Ja. Nou ja, daarna heeft hij in ieder geval weinig, uh, weinig meer kunnen laten zien. Vorig jaar uh, geblesseerd geweest. Kwam hij uiteindelijk nog net op tijd terug om de weken afstanden te mogen rijden. Maar dan werd hij gediskwalificeerd. En uh, dit seizoen uh, eigenlijk ook continu zoekend naar de juiste vorm. Uh, ook het afgelopen NK-sprint kon hij gewoon de snelheid niet op het ijs overbrengen om het zomaar uh, te zeggen. Hij deed zijn uiterste best, maar er zat gewoon te weinig snelheid in. En dat, dat was heel raar om te zien inderdaad bij iemand als Mark Tuitert. Hij wordt dan uiteindelijk achtste in het klassement. Nou, dat is veel te weinig om na het weken sprint te mogen... Uh, en hij komt eigenlijk, uh, uh, hij, hij was op de laatste duizend meter, kwam hij dichtbij nog een World Cup plek, maar dat redt hij net niet. En daardoor zit zijn seizoen erop, uh, maar hij riep wel keihard achteraf uh, dat hij niet gaat stoppen en dat hij doorgaat en nou ja, hard gaat werken om terug te komen. Dus, uh, maar goed, daar heeft hij in ieder geval alle tijd voor, want 2012 is nog net niet begonnen, maar hij is wel klaar voor dit seizoen. Ja, maar jij noemde het zelfs als jouw moment van de week, uh, Mark Tuitert. Denk je dat hij nog ooit terugkomt? Ja, ik denk dat hij nog wel terugkomt. Uh, je, je hebt het een beetje hetzelfde gezien met, uh, met Rintje Maar Het zijn natuurlijk jongens die, uh, die leven van het schaatsen. Dat is een sport. Kijk, als je dat een, eenmaal opgeeft, dan kun je niet meer terug. Maar ja, je kan nog wel terug. Dat gebeurt ook nog regelmatig. Maar in principe ga je ervan uit dat als tuin dat zeg ik stop ermee... dat hij dan niet meer terugkomt. En ik zie hem bijvoorbeeld ook nog steeds uh, heel veel op televisie verschijnen in allerlei uh, reclamespots. Dus ik neem aan dat hij daar ook nog uh, aardig... <laughs> hij, aardig moet wel, uh, hij moet wel blijven spelen. Dat heeft natuurlijk wel uh, denk ik voor een deel mee te maken, ook met zijn, met zijn toekomst. Dus ik kan me ook goed voorstellen dat hij zegt, ja ik plak er gewoon nog een jaar aan vast. Uh, ik kan nog uh, wat, wat spotjes doen. Hij is natuurlijk hartstikke populair op dit moment. Uh, kan hij nog wel een jaar rekken misschien. Dat dat ook een reden is om, nog, uh, om er nog een jaartje aan vast te plakken. En of het dan sportief een succes wordt, ja, je wordt op een gegeven moment natuurlijk wel, dat was met Ritsma ook een beetje, ja, het wordt natuurlijk wel uh, lastig om dat sportief nog e op enig niveau uh, te waarderen. Ja, denk jij hij, dat hij heeft wel één probleem, als ik heel even tussendoor ja? maar hij heeft natuurlijk wel één uh, te probleem, toekomst is ongewis, want ja, de sponsor maar... houdt ermee op ja. aan het einde van dit seizoen. Dus dat is ook de grote vraag, uh, wat voor bedrijf, als daar een bedrijf voor in de, plaats, in de plaats komt, wat voor bedrijf komt daarvoor in de plaats? Uh, wat, wat wil men tijd uh, aan loon geven, et cetera? Dus de toekomst is wat dat betreft wel ongewis voor hem natuurlijk. Ja, ik denk dat hij door wil tot Sochi. En waarschijnlijk wat Maree zegt, uh, ook voor de portemonnee. Proberen maar, dat te hebben. Uh, ja, maar ik, ik kan me niet voorstellen dat sponsors geïnteresseerd zijn... in iemand die uh, als achtste eindigt. Hoe belangrijk is die sponsoring, Sebastian? Ja, die, die is heel belangrijk natuurlijk. Uh, alhoewel, ja, dat roep ik wel. Maar als ik even kijk naar de sponsoring van uh, Heijn Otterspeer en Sjoerd de Vries... de nummers 2 en 3 van het afgelopen kampioenschap... Die uh, we rijden voor de kleinste ploeg, zo'n beetje uh, commercieel gezien. De ploeg van Gerard van Velden, die apm ploeg hebben er trouwens net wel een subsponsor bij... waardoor ze het in ieder geval het seizoen af kunnen maken. Want daar was de pot echt leeg. Die hadden nog één trainingskamp voor dit enkele sprint En dat was het. het. was het geld gewoon op... Nou ja, die worden tweede en derde. Dus wat dat betreft, het gaat niet alleen om geld natuurlijk, maar het is wel ja, heel Ja, dat erg is natuurlijk om er wat dan over te houden, maar de prestatie op zich moet je natuurlijk ook zonder geld kunnen leveren. Ja, ja maar training en op trainingskampen gaan en dergelijke, dat is toch wel handig als je daar een goed budget voor hebt, hè? Marijn. Het zijn natuurlijk wel jongens die, zoals een de een jongen die nog een nog zijn carrière voor zich heeft. Die nog van alles wil waarschijnlijk, uh, de ambitie heeft. Dat kun je natuurlijk bij Mark, bij, bij Tuit natuurlijk wel afvragen... of die nog, wat, wat het doel nog is. Dus dat is natuurlijk wel een, wel een groot verschil. Ik denk niet dat, dat Tuytert uh, voor een, een prikje uh, zijn schaatsen gaat aantrekken. Maar ik, denk, ik geloof nog best dat hij interessant kan zijn voor sponsors. Want het is natuurlijk een jongen die veel op televisie verschijnt, veel gevraagd is. Hij kan zichzelf nog wel op bepaalde manieren verkopen. Meer dan, dan andere schaatsers. Ja. De kwalificatiedagen, uh, schaatsdagen, uh, kwamen ook nog een beetje in het nieuws van het voren, uh, Sebastiaan, door, door het duwtje, hè? Ja, de, de duw van Tedjan Bloemen naar uh, Bouter Oldeuvel. Uh, Jan Bloemen had een uh, geluk dat uh, alleen Bouter Oldeuvel werd gediskwalificeerd. Uh, uh, ze reden tegen elkaar. Op uh, uh, Oldeuvel uh, kwam de kruising opgereden in de binnenbaan. Nou, In de reglementen staat dan dat uh, de binnenbaan voorrang moet verlenen aan uh, de buitenbaan en ...in feite de verantwoordelijkheid voor de goed verlopende kruising bij die binnenbaan ligt. Um, maar ja, er staat ook in diezelfde reglementen dat hij daar niet bij mag worden gedwarsboomd door de rijder in de buitenbaan. En die rijder in de buitenbaan duwde toch wel een behoorlijke duw uit. En het uh, aardige was dat ik in het hotel zat bij een aantal scheidsrechters die onafhankelijk van elkaar de uh, beelden hadden bekeken... ...en die ook van onafhankelijk van elkaar zeiden als ik scheidsrechter was geweest had ik ze beide gedisqualificeerd. Dus bloemen is wel door het oog van de naald gekropen. Overigens was Oldeufel wel zo ja, sportief, om het zo maar even te noemen, wel zo eerlijk. Uh, om toe te geven dat uh, hij uh, niet op schema lag om richting het EK oranje te rijden. Die lag niet goed in de wedstrijd. Dus. Nee. Wat dat betreft had het voor hem voor het EK geen, uh, geen gevolgen. Uh, nou ja, bloemen gaat er zo. Ja, Ton, jij zei er straks al, uh, alle aandacht ging naar bloemen, maar uh, eigenlijk had had helemaal niks te vertellen. Nee, kijk, uh, wat ik bedoel is, over Olde Heuvel wordt helemaal niet gepraat. Kijk, daar ligt natuurlijk uh, het probleem. Hij is niet snel genoeg. Uh, de TVM-ploeg was vol met uh, uh, protesten. Zowel uh, Gerard Kemkes als, uh, hoe heet die, Veldhuis, en, maar waarom letten ze niet op hun eigen, eigen schaatsen? Gewoon. Ja, omdat protesteren denk ik de enige mogelijkheid is om er iets aan te doen, hè Ja. Waarschijnlijk wel. Ja. Als, je, als je die beelden goed bekijkt, zie je, zie je Oldeheuvel in, in die bocht voordat die kruising is, zeg maar, probeert hij nog snelheid te maken. Je ziet dat hij doelbewust gaat proberen om, om die kruising voor, uh, voor die bloemen uh, te doen, zeg maar, voorlangs de kruisen. En je ziet dat hij daar ook gewoon snelheid tekort komt. Dus, ja, nou ja, je kan, je kan protesteren als, uh, als coaches zijn, maar ik ben wel met het oneens dat het wel een beetje misplaatst uh, was. Maar in dit geval mogen de beelden gebruikt worden van de tijd. Ja, dat is heerlijk. Ja, dat zou ze bij het voetbal soms ook moeten doen. Maar ja, dat uh, gaat er waarschijnlijk wel van komen met het volgende wk misschien al. Maar Sebastian, dus, uh, ja, wat vind jij ervan die deal? Ben je erop tegen of, uh... Nee, die deal vond ik absoluut niet kunnen. Vind hm? Ik vind het altijd uh, van het is een uh, sport zonder contact, om het zo maar even te noemen. Het is geen contactsport. Ja, ik alleen bij toeval uh, dus. Sorry. Alleen als het als het bij ja. toeval gebeurt. Ja, maar hij... ja, ik, ik ik denk, uh, uh, hij, ik vind dat hij... Maar goed, dat is makkelijk praten. Maar ik vind wel dat hij daar achterlangs had gekund, zeg maar, overeind had kunnen komen, achterlangs en dan verder. Nee, ik vond die duwen, en ik had het idee dat hij dat zelf ook wel vond op het moment dat hij het terug heeft gezien, mm -hmm. vond die duwen vond ik echt niet kunnen. En ik, uh, uh, nou ja, als ik dan scheidsrechter was geweest om dat toch maar even te gebruiken, ik had ze denk ik ook allebei gediscussieerd. Kijk, over Oldeuvel kun je niks zeggen, die maakt gewoon de fout door, uh, door die kruising de mist in te helpen. Uh, maar die duw vind ik absoluut niet kunnen. Hij duwt maar één keer en Esteban die schopt twee keer, <lacht> dus uh, ja, ja, dit moet toch wel door de vingers zien. Wij zijn het in, in, in het schaatsen niet gewend, nee. Nee. nee, in het voetbal wel, ja. Um, nou ja, tenslotte moeten we natuurlijk uh, eindigen met de vraag, is Van Kamer terug, uh, Sebas? Nou, ik vond het wel uh, uh, aardig dat hij na de 1500 meter, uh, um, toen vroeg, of na de, de 5 kilometer, sorry, toen vroeg ik hem of hij Jan Blokhuis, dus een ploeggenoot, een beetje op sleeptaal had genomen in die race. Want Blokhuis had behoorlijk wat tijd goed te maken om naar het EK in Budapest te mogen. En toen gaf hij dat wel een beetje toe, dat, dat, wel, dat daar wel wat tactiek achter zat. En toen zei hij ook, ja, ook al is het volgende week een concurrent. En toen uh, zei ik, ja, ik zeg, ja hey, ik zeg, je gebruikt het woord concurrent. Terwijl hij eigenlijk tot nu toe alleen maar sprak van het EK is voor mij een, een, een stap op weg richting de weken afstanden waar ik de wereldtitel op de vijf kilometer wil winnen. Ja, en toen gaf hij toch ook wel een klein beetje toe dat natuurlijk als hij de kans krijgt om het EK te winnen, et cetera. Maar uh, zijn, zijn probleem is die 500 meter, waarmee we het EK beginnen. En daar kan hij heel veel tijd verliezen op, uh, op de noord en op Skobref. En dat wordt gelijk al een, een sleutelafstand. Uh, op de 5 kilometer en dus blijkbaar ook op de 1500 meter hoeft het verschil dus uh, niet meer zo groot te zijn. Daar is hij inderdaad wel redelijk op terug. Maar die 500 meter, dat wordt uh, meteen de sleutel afstand. Ja, en hoe dan ook, Marije, het is leuk dat Sven Kamer weer terug is. Hè? Het geeft meer aan het schaatsen. Geweldig, geweldig. Ja, nee, dit, dat, uh, we moesten een moment kiezen voor van het afgelopen jaar, sportmomenten. Dan is dat ook wel een van de sportmomenten van, van, voor mij eigenlijk. Hè? Dat zo'n topper weer terug is. Die, uh, ja, soms heb je het gevoel dat we, dat, dat we die te weinig waarderen. Uh, nou ja, als we ze kunnen afzijken, dan, dan zullen we het ook niet laten. Maar dit is echt een uh, exceptioneel talent. We hebben er maar weinig in, uh, in Nederland. Dus ik, ik vind het heerlijk dat hij weer terug is. Ja. Ik ben het volkomen met je eens, alleen het seizoen is nog niet afgelopen. Hè? Misschien weet Sebastian daar iets van. Kijk, als hij iets harder gaat rijden en iets meer uh, concurrentie gaat krijgen... gaat die blessure dan niet meer opspelen? Is het helemaal over? Nou ja, dat, dat is te hopen inderdaad, dat dat niet meer terugkomt. Uh, nu hoor je steeds dat hij er geen last van heeft. Dat hij er ook geen last van heeft gehad de laatste, de laatste tijd. Dus het is inderdaad te hopen dat dat zo blijft... Uh, hij heeft natuurlijk een 10 kilometer gereden een wereldbekerverband, die, die liet lopen. Uh, in feite toen hij door had dat hij niet kon winnen, dat hij hem ging verliezen. Uh, om niet door, dat, door tot het gaatje te gaan en om niet over de grens heen te gaan. Maar er komt inderdaad, uh, en als dat dit seizoen niet is, dan is dat volgende seizoen, maar er komt wel weer een moment dat hij dat wel moet gaan doen om een klassement of om een titel veilig te stellen. En dan uh, is het natuurlijk wel aardig om te kijken hoe hij gaat reageren erop. Oké, okay, Sebastian, hartstikke bedankt. Oké. Okay. En we kwamen al heel mooi op de momenten van het jaar. En uh, we hebben aan onze drie gasten alle drie, gevraagd om hun drie topmomenten van dit jaar... op wat voor manier dan ook uh, even te noemen. Uh, laten we ze eerst even noemen en daarna gaan we er verder over doorpraten. Valentijn, jouw drie momenten? Uh, nou, het jaar van Ajax, daar kan je niet, niet het omheen. Het hele jaar. Hè? Het <laughs> hele jaar noemen we maar, want ja, dat is van januari tot december doorgegaan. Uh, nou de geweld, het geweld uh, rond de, de voetbalstadions uh, die weer uh, ja, opleidt eigenlijk. En zelfs nu ook in de stadions, wat eigenlijk de hele tijd is weggeweest. Feyenoord, Ajax, we hebben het uh, op uh, verschillende ja, plaatsen U Utrecht, gezien. Twente, Utrecht, Twente, NEC, Vitesse, dat is allemaal eigenlijk uh, uit de hand gelopen. En dan uh, Barcelona dat nu kritiek uh, krijgt omdat ze eigenlijk te goed zijn. Uh, ja, dat is een beetje de omgekeerde wereld. Dus uh, ja, dat zijn eigenlijk mijn momenten ik geweldig genoten heb van Barcelona. We zullen eigenlijk kijken waar, waar we SPL. zo uh, verder over praten. Marije? Voor mij was het het ontslag van uh, Avital Selinger bij de Nederlandse volleybalvrouwen. Uh, uh, de val van uh, Robert Geestink in de Tour en eigenlijk de gevolgen daarvan. En uh, misschien heel vreemd, maar de halve finale van de US Open, uh, djokovic veder was eigenlijk het hele toernooi de US Open. was, echt, was eigenlijk waanzinnig goed, geweldig. Uh, en zeker die partij waarin uh, Federer twee matchpoints krijgt, het niet, het niet afmaakt. En de 7-5 in de 5-set verliest van Djokovic. Uh, en eigenlijk daarbij de vraag kunt stellen, wint Federer ooit nog een Grand Slam? Want dit was misschien wel een laatste kans. Ja, dat weet je dus nooit. Maar dat jammer, is altijd die vraag. Jammer, dat, is dat is leuk. Dat, die <laughs> dat, spanning dat, in de sport. Dat haal ik uit jouw woorden. Om... Jammer, hè, eigenlijk. Ja, jammer, ja. Zeker. Ja. ja. Ton? Nou, voor mij was opvallend uh, het hele goede bestuur van AZ. Dat ze helemaal uit bij dat faillissement terug zijn gekomen. En nu Winterkoning zijn, zal ik maar zeggen. Uh, slecht bestuur vond ik Avital Selingen. Hetzelfde als Marije heb ik. Avital Selingen en het persoonlijke drama voor Avital... maar ook de willekeur waarmee bestuurders aan het werk gaan. En als laatste had ik Marianne, Marianne Vos. Ik vind toch dat ze iets te weinig heeft gekregen op, het, op gala. He, de prestaties uh, die ze heeft geleverd dit jaar... die zijn praktisch nooit meer te verbeteren. Ranoma kromo die... ja, nou, werd de sportvrouw nou, van het jaar. Daar is jij had... het... Ja, het het Marianne Vos. Neergepunt. Nou, daarom is het zo lastig om over te praten. Want Renome is ook fantastisch, natuurlijk. Hè? En het is dus bijna niet te vergelijken. Maar deze prestaties. Ja, zijn. Het is nog beter dan Eddy Merks, die de kannibaal genoemd werd. Dit is nog meer kannibalisme. Uh, omdat het uh, door twee van jullie genoemd werd... wil ik uh, beginnen met uh, het ontslag van Avital Zelingen. Um, jij noemde het slecht besturen. Dat heb jij niet in je mond genomen, Marije. Maar je bedoelde het wel? Nou ja, ja ook wel. Ja. Het, was, het was meer voor mij de afsluiting van een, uh, van een tijdperk in de Nederlandse sport. Eigenlijk met, uh, het met tijdperk de, Zelingen. Een tijdperk Zelinger. ja. Dit is, je kan toch eigenlijk wel zeggen dat... Uh, ik weet niet of de kinderen van, uh, van Avital ook nog enige onkozen... Coach, ambitie hebben, Maar in ieder geval, wat wij weten... het tijdperk Arie en Avital Sellinger afgesloten in de Nederlandse sportwereld. En het heeft ons denk ik wel heel veel gebracht. Hè? De, manier van, hè? de manier van denken, de passie, de overgave... volledig gaan voor, uh, voor een doel. Ook al levert dat geen cent op. Vader Arie was de grondlegger van het bankrasmodel. Ja, waardoor ja. het volleybal een, een echt sport werd in Nederland. Ja, dat was voor mij echt wel een moment dat ik denk... ja, die sluiten we als Nederlandse sportwereld iets af. Uh, um, en de vraag is, krijg je dat ooit nog terug op die manier? Uh, de tweede vraag die je natuurlijk kunt, kunt stellen is, was het goed bestuur? Uh, was het het goede moment? Uh, was het een wijze beslissing? Uh, beantwoord maar. Uh, nee, nee. Ik denk dat het wel een rare beslissing Alle, was. dan nee op. Het was niet het goede moment. Het was, het was niet de goede beslissing. Nee, het was in ieder geval niet het goede moment en niet de goede beslissing. Ik denk dat je als volleybalbond zijnde... Uh, ze zitten al in een netelige situatie. Ze zijn financieel al niet, uh, staan ze er heel slecht voor. Je gooit er een coach uit. De coach wordt er uitgegooid door een technisch directeur die vervolgens zelf het coachschap op zich neemt. Bij het goedkoop. Het goedkoop? Um, ze gaan naar een pre-olympische kwalificatie. En plaatsen ze zich ook niet. Dus, dus het, het, het, het, het dan resultaat blijkt er plotseling is nul. Nog een kans. Te dan zijn. blijkt er via de achterdeur. <laughs> maar ja, dan denk ik een achterdeur. Prima, maar dat gaan ze waarschijnlijk, ja, als je zo presteert op die toernooi, dat denk ik niet dat je de speler nog gaat redden. Anderzijds vind ik wel, je kunt wel zeggen, um, wat heeft Avital uiteindelijk gepresteerd met dit team? Als je kijkt naar de manier waarop die meiden in het veld staan, plegen zelf ook nog eens een keer een balletje te slaan... op een veel, veel lager niveau. Maar je ziet ze toch een soort stijf van de spanning uh, staan. Zich niet kunnen overgeven aan het moment. Zich niet boven zich uit kunnen stijgen op het moment. En ook het, ik, de hang naar hun coach... De manier waarop ze zich na afloop van het ontslag hebben geuit. De hang naar die coach, en echt, echt uh, nou ja, bijna dwepen... ontslagen coach. Ja, de ontslagen coach. dwepen bijna met een coach. Daar stel ik wel mijn vragen bij. En dan denk ik, is dat dan goed geweest? Dat, is dat uh, die samenwerking? Had er niet veel meer onafhankelijkheid bij de, de speelsels moeten zet, zijn? En dat die hadden gezegd: oké, okay, de coach is nu weg. Oké, okay, maar onze missie blijft. Is, is, het, is het tijdperk Selingen, uh, dus Arie, Avital. Ook het tijdperk van het volleybalsucces in Nederland geweest. En is dat nu ook afgelopen, Valentin? Nou, Volgens mij hebben we nog zat mensen die uh, dat succes hebben meegemaakt. En die ook Olympisch kampioen zijn geworden. Peter Blanchet, onder andere. Uh, ik denk dat die dat volleybal ook wel op een hoger niveau kunnen tillen. Als ze de mogelijkheid krijgen. En de... Hij heeft de mogelijkheid gehad natuurlijk. Ja, Maar in, hoe, ja. in hoeverre is hij, uh, heeft hij de vrije hand gekregen om alles te doen zoals naar eigen inzichten in te richten. En dat vraag ik me af. Maar volgens mij is er één grote puinhoop in die top van die volleybal. Want iedereen staat elkaar naar het leven. En er is totaal geen cohesie tussen, tussen de ego's... die het volleybal in Nederland bepalen aan de top. En dat is wel zorgwekkend. Ja, we, we hebben het nu over top en over coaches, maar ik denk dat de basis de goede spelers ontbreken. En dat is weer de bond die en clubs die daarvoor hadden moeten zorgen. Te weinig een opleiding gedaan. Heel te weinig een opleiding, want men heeft gewoon geen, speel, uh, geen spelers en speelsters op dit moment. Die matige prestatie die Avital uh, gehad zou hebben, kan je pas Beoordelen na 2012, want dan loopt zijn contract af, natuurlijk. Hij kan zeggen. we zijn in proces. Hij wordt nu ontslagen. Ze spelen als nummer 19 tegen Italië nummer 4 en tegen Rusland nummer 6. Nou, hoe kan je, en daar verliezen ze beide met 3-1 van. Hoe kan je nou voor matige prestaties? Maar ik, ik, ik vind het gewoon gemeen. Omdat als je dat evalueert dan moet je het evaluatiemoment van tevoren noemen, na de EK. En ook de criteria daarvoor. Nu kan je gewoon op willekeurige wijze een coach te alle tijden ontslaan... door te zeggen, ja, hij presteert matig. Kan iemand die die coach zelf ontslaat daarna het heft in handen nemen? Nee. Nee, dat kan volgens mij niet. En nu hebben ze de doelstelling ook niet bereikt. Uh, moet je jezelf dan ontslaan? Je ja, ontslaat jezelf als bronscoach, maar je blijft zitten als technisch directeur. Het, het, het wringt. Het is, niet een, het is, het is geen, geen logische situatie. Maar ik had het er straks met uh, Ton al heel even over. Um, dat, die sport is natuurlijk afgezakt naar een nou ja, bijna bedenkelijk niveau. Dat klinkt heel vervelend. In Nederland? Hè? In Nederland, ja. Dat is natuurlijk heel vervelend. Omdat we heel vervent zijn geweest de afgelopen mm -hmm. jaren. Zeker op mannen, uh, uh, uh, uh, uh, bij het mannenvolleybal. Er is bijna niemand die zich daar nou druk over maakt. Want, ja, uh, en vrouwen zijn we ook eens, Europees kampioen geweest. Uh, ja. ja. Ja, dat is al van 15 jaar geleden. 94 is in de ja, richting of zo. Volgens mij. Dus ja. dat is alweer een tijdje geleden. Maar er is bijna niemand die zich daar nog druk over maakt. Want je hebt soms van die sporten die afgeleiden naar B-niveau, C-niveau en dan in de, in de vergetelheid raken. En um, ja. Maar dat gebeurt toch niet echt bij het volleybal. Nou, dat gevoel heb ja. ik nu wel een beetje. Ik bedoel, als je ziet wat, uh, wat er bij de mannen uh, gebeurt. Overigens ja. is ook dat al 13 jaar geleden hoor. Uh, ja, dat is, waar. <laughs> dat is waar. Maar goed, die hebben daarna ook nog, nog wel een paar prestaties geleverd, volgens mij. Maar ja. um, nou ja, god, het is, het is, je ziet gewoon dat het, dat het niveau uh, duikelt. En er is niemand die je tot staan kan brengen. En ik ben bang dat die sport uh, afgeleid naar. Um, sorry, het hond, maar toch een soort basketbalniveau. Ja. Ja, maar daar ben je volkomen eens, want ik heb die ja. kritiek. Kijk, je komt altijd op bestuurders die niet op tijd die trend hebben gezien en niet op tijd ja. hebben ingegrepen. En ook de clubs hebben geëntermeerd en geantouschasmeerd. Je had het nog even over goedkoop. Dan wil ik nog technisch directeurschap en de coachschap zal altijd gescheiden moeten zijn van elkaar, omdat de een voor lange termijn en de ander voor korte termijn. Het schijnt al een mode te worden, want Arie Koops. Bij het schaatsen heeft uh, zelf weer de coachschap... als technisch directeur coachschap op, uh, op zich genomen. En heeft dus ook, uh, waarmee ze mee bezig waren... Joop Albeda geschoffeerd. En bij het NOC-NSF zie je het zelfs structureel in één functie. Maurits Hendricks is zowel technisch directeur als uh, chef de mission. Hoe moet die in godsnaam afgerekend worden? Ik heb al gehoord dat het al een beetje gevoezeld is dat hij tot 2016 blijft. Hoe kan dat nou? Over goed bestuur, Ton uh, droeg aanzetten. aan. Daar zit toevallig een uh, oud-volleyballer, een oud volleyball ook. Toon Gerbrands. Toon Gerbrands. En die zegt ook heel duidelijk van... bij mij zal het nooit voorkomen dat mijn technisch directeur een A-diploma heeft... en dus eventueel maar in de verleiding kan komen... om op die plaats van die hoofdtrainer te gaan zitten. En dat uh, ben ik helemaal met hem eens. En je ziet... Om je heen dat het continu verkeerd gaat. Dat is ook een gevaar wat dreigt, natuurlijk bij Ajax. Daar hebben ze zelfs twee mensen met een A-diploma. Waarmee, waarmee Valentin Rizier ja, heel makkelijk Dank je wel. op zijn onderwerp komt. <laughs> wat, wat ik even wilde vertellen, nee, eigenlijk. Maar, maak je zin even? Af? <laughs> nee, nou, daar komen dadelijk twee mensen met een A-diploma en daaronder zit dan Frank de Boer. Die moet dus verantwoording afleggen aan een algemeen directeur en een technisch directeur, of technisch adjunct directeur... gaan ze me geloof ik noemen, Danny Blind. Allebei met een A-diploma. Nou, dat gaat geheid fout. Ja. Um, uh, ik wilde uh, al overgaan ja, naar Ajax. Ik, ik wou het alleen beperken. Uh, en die beperking mag je zelf doen. Uh, ik noem een aantal dingen. Jol de Boer, Suarez, Kampioen, Champions League, Beker. Uh, tegen AZ dan. En de zaak Kruijff van Gaal. Waar wil je het over hebben? Ah, het of heb een, ik nog iets gemist? Nee, nou, het is een jaar van uiterste. Eigenlijk het enige wat ik ervan uh, zou willen zeggen is. Uh, gun kruif een keer om zijn visie uh, ten uitvoer te brengen. Want dat, dat willen we toch allemaal graag zien of zijn visie inderdaad de weg is naar de Europese nou, top. Dat ben ik niet met je eens, dat iedereen het graag wil zien, want dan waren al die problemen mee nou, geweest. Nee, nou, daar, daar heb je. Daar heb je ja. Maar de liefhebbers zou, willen dat misschien wel graag zien. He, op zijn manier, uh, het betrekken van topsporters bij de opleiding. Uh, uh, overal topsporters uh, inpassen. En, Misschien een aantal zullen ongetwijfeld door het ijs zakken. Maar er zijn ook spelers die door het ijs zakken. En er zijn ook bestuurders die buiten de voetballerij uh, vandaan komen. En ook buiten de sport. Geef kruis een kans. Geef is... een keer zijn kans, ja. Ton? Jij bent het er helemaal mee eens. Nou, ik, Kijk, we hebben al jarenlang het andere gehad. Ja. En dat is nooit iets geworden. Ja, jaken, noem ik maar. Maar goed, er zijn nog veel meer. Dus het was ook de bedoeling dat... Nu die toch een officiële positie heeft in de Raad van Commissarissen, dat hij het technische gedeelte en ook de vrije hand daarin zou hebben. De bedoeling is niet nagekomen, want het was de bedoeling van aandeelhoudersledenraad, ja. ik weet niet precies wat het is. En die is niet uitgekomen. En uh, uh, dat vind ik wel jammer, ja. ja. En iedereen zegt, oh, sorry. Nee? Ja, iedereen ja, zegt, ik, ook ik denk, dat... nou, ik wil de vrouw er wel eens over horen. Nee, nee, nee, <laughs> ik ben het ook een benieuwd naar. Oh Ja, ja, nou ja. ga je gewoon. Nou ja, ik, ik, ik ik vind het prima. Weet je, la, laat Kruif uiteindelijk zijn gang gaan. Laat hem de dingen doen die hij die, die, die wil doen. Maar alsjeblieft, zet er niet alleen maar ja-knikkers omheen. Zet er ook mensen omheen die, die ook... Eens die natuurlijk... tegen gas en Kruif geven. Ja, maar ja, dan, ik heb toch het gevoel dat dat niet echt op prijs gesteld wordt. En dat dat ook is, is wat natuurlijk nu gebeurt. Uh, geef sporters inderdaad. Geef, als, ze, als ze bestuurlijk niveau hebben, geef ze een functie. Alsjeblieft. Maar niet alleen maar iedereen maar ja meneer nee, men ik dat ze, dat ze ook gewoon dat je durft te zeggen tegen tegen hem van dit is niet goed dit is nee, zo doen, gaan we het niet direct. doen en dat, dat is het idee dat je moet het hele plan overnemen je moet alles overnemen ja dat is dan wat, ja dat vind en ik dan anders slecht weg het niet. ja maar dat vind ik dan niet goed En nee, maar geven de mensen wel, toch wel hun eigen verantwoordelijkheid uh, dat uh, sorry dat heeft hij ook bij Barcelona natuurlijk ook gedaan hij geldt alleen als klankbord voor die mensen. Als zij hem nodig hebben, kunnen ze hem bellen. Frank de Boer die heeft regelmatig contact ook met hem. Uh, Dennis Bergkamp, Wim Jonk. Die rol ziet hij voor zichzelf. En ik denk dat deze mensen echt niet blind, zich blind staren op de mening van Johan Cruijff. Alleen als zij hem denken nodig te hebben, kunnen ze hem gebruiken. En voor de rest moeten ze het in feite zelf uitzoeken... volgens bepaalde richtlijnen in de opleiding natuurlijk. Ja, maar goed. Je, je bent er volgens mij niet met, met een club leiden door, door een aantal ex-spelers aan te stellen als jeugdtrainer. Er zit meer, dit, is meer, dit is een miljoenenbedrijf. Dit is een beursgenoteerd bedrijf. Daar komt iets meer bij kijken, denk ik, dan, dan alleen maar uh, zorgen dat het op de toekomst natuurlijk uh, goed gaat. En, en ja, weet je, de, de visie die hij heeft dat, dat Ajax ooit nog weer terug moet naar de Europese top. Dan denk ik ja. Hoe naïef, we, hoe, na, hoe naïef ben je dan? Nou, dat is, ja, jij gelooft dat dat nou, niet meer mogelijk dat, is? Dat is niet meer mo ja, dat is niet meer mogelijk. Dan moet je een rijke Sjaik uh, ergens vandaan halen... Die er, die er 100 of 200 miljoen in pompt. Uh, de beste spelers... een Messi-weg losweek los bij Barcelona. Ja, dat gaat gewoon niet meer gebeuren. Het is, het is, hij ging zelf ook op. Hoe oud was hij toen hij wegging naar Barcelona? Hij ging niet jong. Van Basten ging niet jong. Zijn allemaal, iedereen, in, in die tijd gingen ze later uh, naar het buitenland. En nu gaan ze met 16, 17, 18 jaar. Bij de toekomst zijn ze allemaal al, uh, al weggeplukt. Nou, ik denk als, als je deze mensen een, uh, een beeld uh, in het vooruitzicht kan uh, geven van... we kunnen samen kunnen we ergens komen, bijvoorbeeld bij de Europese top, dan denk ik dat heel veel mensen ook graag willen aansluiten... En dat er, dat is een sneeuwbaleffect, wat je dan vanzelf krijgt. En dat mensen dan ook graag bij die club willen horen. Nu zijn er inderdaad jeugdspelers die gewoon weggaan... omdat ze het gewoon daar niet zien zitten. Want ja. je moet maar afwachten waar je terechtkomt. Sommige, maar, sommige van zijn dat... aanhangers zeggen ook... Uh, ja, zijn invloed op Barcelona heeft bereikt... wat Barcelona nu bereikt heeft... Ja, onder andere. Maar ik heb Barça B gezien tegen Bater Borisov in de Champions League. Dat Barça B, dat bestond uit jongens van 18, 19, 20 jaar. Die speelde Bater Borisov echt helemaal van de mat af. Het werd 4-0. En dan denk ik, jongens van 18, 19 jaar. En gisteren zie ik dan het team van Catalonië. En blijken daar gewoon zes jongens van Barça B in te zitten. Dan denk ik van, het kan dus wel. Want je maakt mij niet wijs dat de beste voetballers van de wereld alleen in Catalonië worden geboren. Toch? Dus uh, nou ik, ja, ik, ik of naar Catalonië worden gehaald natuurlijk. Ja, maar dan Zie mag je niet, hey, ja. niet in dat elftal spelen. Dus, dus ja, het, het zijn gewoon pure Catalanen. Dus daar is daar iets heel goeds in de opleiding. En ik denk dat, dat hij dat ook weer wil neerzetten in Nederland. Nou, en ik hoop dat dat, uh, dat dat gaat gebeuren. Ja, maar we hebben het alleen over de opleiding. En uh, uh, Marije had het over de toekomst. Volgens mij is het wel een integraal plan. Een geheel plan. Want hij heeft het ook over de technisch directeur. Hij heeft het ook over. Uh, de Ajax-filosofie hoe men moet spelen bij Ajax 1. Hij heeft het over de doorstroming van toekomst uh -huh. naar het eerste. Dus het is wel een integraal plan. En daarom denk ik niet wat Blind heeft gezegd. Ja, en met Van Gaal, een heleboel dingen komen overeen. Of je neemt het gehele plan, of je neemt het niet doodgaan. Is het een wonder dat Ajax ondanks al die problemen... van het afgelopen jaar toch nog kampioen is geworden? Nou, daar verdient Frank de Boer een groot compliment voor, ja. Kijk, hij is ook ingestapt op het moment dat Ajax het draaide niet. Uh, met Martin Jol, er waren een hoop problemen. Nou, die heeft hij uh, kunnen tackelen. En daarna heeft hij een hele goede reeks gemaakt. En tegelijkertijd speelde natuurlijk van alles en nog wat. En hij werd eigenlijk door iedereen gebruikt. Iedereen wilde hem eigenlijk gebruiken. Wat eigenlijk gelijk staat in dit geval aan misbruiken. En daar heeft hij toch heel goed afstand van kunnen nemen. Heeft en hij ook eigenlijk... weg kunnen houden bij die groep. Heeft hij eigenlijk geluk gehad dat Suarez wegging? Nou, ik, ik denk het wel, omdat het eerste wat hij zei, ik ga niet spelen met één spits die alles uh, moet beslissen voor mij. Met allemaal diepe ballen op uh, Soares en toen in de tijd wel Elman de Wies, die die er natuurlijk gelijk al naast heeft uh, gezet. Dus uh, ik denk dat hij daar niet rauwig om is geweest, want uh, hij wil graag een team. Hij wil niet een uh, elfte ophangen aan één speler. Marije? Uh, ja, maar hij, hij misschien wel. Maar ik vind het voor het Nederlands voetbal... vond ik het wel uh, een aderlating. Vind ik het nog steeds een aderlating dat hij er niet meer is. Bedoel, je, je, dat soort jongens, dat is, de, daar, ki daar kijk je tenslotte ook voetbal voor. Hij eindigde met zeven wedstrijden schorsing voor een beet ja, dat in de, de nek. Ja, dat is dan wel weer Hij is nu, geloof ik, uh, yeah. ja, hoe lang dat gebeurde dat altijd, Ja, dat gebeurde <laughs> altijd. Met Suarez op het veld gebeurde er altijd iets. Dat zie je nu bij Liverpool inderdaad ook, uh, ook wel. Dus uh, in die zin vond ik het wel heel, heel erg jammer. Ja. Nu we het toch over voetbal hebben... wil ik uh, even verder gaan op het geweld... en de Veiligheid in en rondom de stadions. We hebben een aantal jaren gehad dat het veel beter ging, Tom. Nee, maar dat, dat lijkt maar zo. Want het kwam, het kwam altijd even naar boven. Ik denk dat we in het begin, laten we zeggen in 75 of 80... Toen hadden we in moeten grijpen, toen was er nog een eenling of iets dergelijks. En het was niet zo massaal. Men heeft helemaal niks gedaan. En we zijn nu al lang het point of no return gepasseerd. En dat wil zeggen dat het nu alleen maar pappen en nat te houden is. Een structurele oplossing zullen we er nooit meer voor vinden. Of is het een afspiegeling van de maatschappij? Dat ook zeker. Dat ook zeker. Ja, ik, ik ben niet zo of van overtuigd dat dat zo'n groot probleem is op dit moment. Tuurlijk, je hebt de gek die, die het veld oploopt... en je hebt de nou ja, die in Utrecht de puurwerken Kan We noemen al voorbeelden voor, bij, ja. bij, bij Utrecht tegen FC Twente. Zeker, zeker. Uh, bij bij spelers de, de de geslagen. Met getrokken politie pistolen. Met, met ja, getrokken ja, dat pistolen is staat ja, Dus ja, er dus is waar. de ja. afgelopen maanden wel het een en ander ja. gebeurd. Ja, maar ja, je hebt juist het gevoel dat de stadions zijn voller ja. dan ooit. Over het algemeen is het daar rustig. Met uitzondering van Utrecht-Twente. Die uh, ook al verleden hadden inderdaad. Met het in met elkaar trimmen van, uh, van spelers. Ik, ik, ik, ja, ik weet het niet zo goed. Nou, ik weet je ziet dat... wel dat er binnen de stadions gebeurde weinig. Omdat iedereen had bijna een nieuw stadion. Iedereen ja. speelde in uh, goed De verzorgen. veiligheid in de stadions is erg vergroot. Die is erg zien. vergroot. En dat is wel op, opmerkelijk. Dat, en daarom denk ik ook dat die Wesley gewoon een eenling is. Dat die daar op dat veld kwam. Want dat zie je inderdaad bijna nooit. Uh, voor de rest, uh, we hebben geloof ik nog een, een, een grensrechter gehad. Die is aangevallen. Ook door een, bij de Graafschap is dat geweest. Ook door een... Uh, Supporten. En dan dat vuurwerk uit dat uh, SV Twente vak. Dat we, er waren eigenlijk incidenten in het stadion die je de hele tijd niet gezien hebt. En ja dat vond, vond ik wel opmerkelijk dat het in zo'n korte tijd toch een aantal keer uh, weer is voorgekomen. De voetbalwet aanscherpen schijnt dé oplossing te zijn. Ja, ze schijnen het in Engeland zo op die manier te doen. Dus dat, met dat jongens met een stadionverbod uh, zich moeten melden... Op het politiebureau, en dat schijnt uh, geweldig te werken. Dus ik, uh, ja, uh, ik heb het ook van horen zeggen. We hebben er nog niet echt onderzoek naar gepleegd. Maar als dat de oplossing is. Maar, ja, maar anderzijds kost dat natuurlijk ook weer klauwen met geld. Want wie, wie, gaat, dat, uh, wie gaat dat na? Uh, dan moet de politieagent uh, uh, om al die streepjes uh, te zetten. Ja, dan <laughs> moet iemand uh, dat ook in de gaten gaan houden natuurlijk. Maar we zitten hier tegelijkertijd naar uh, Chelsea, Aston Villa te kijken. En dan moet je zien hoeveel stewards daar Langs de lijn zitten. Ja. Er zit Overigens er om de... tussenstand 1-3 met nog een minuut of 3 te spelen. Ja, ja. ja. ja daar zit er geloof ik om de 3-4 meter zit daar gewoon een steward. Ja. Dus ja, dan is het natuurlijk ook heel moeilijk het veld betreden. Um, laten we het voetballen even... Uh... Opzij schuiven. Uh, ik wil even naar me uh, Jij noemde de val van Robert Geesink in de Tour. En we hebben het nog helemaal niet over wielrennen gehad. Logisch, want in de winter denk je helemaal niet aan wielrennen. Marjane Timmer, ja. <laughs> okay. Of Marjane Stors. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, Maar goed, het is weer een andere, uh, voor ja. een deel een andere tak ja, op okay. wielrennen. Maar uh, Robert Geesink, de enorme teleurstelling... Nou ja, niet zo, ik, ik ben niet zozeer teleurgesteld in de jongen zelf. Uh, wat heel veel mensen kennelijk uh, wel zijn. Uh, het, is meer, het is meer wat het gevolg is geweest van die val eigenlijk. Ik, heb, ik was net zelf in de Tour de France. En ik heb me erover verbaasd dat hij eigenlijk niet uit, het, uit de ronde werd genomen. Ze hebben hem in die ronde gelaten. Vervolgens is hij dagelijks op de NOS verschenen. S'avonds laat, uh, waarschijnlijk ook op de hoe radio. Mee? Over, hoe gaat het ermee? En die jongen die, die zakte steeds verder weg in het moeras. Zijn hele imago lag uh, aan digger eigenlijk. Nee, niemand heeft er iets gedaan, aangedaan, uh, kennelijk bij de bank, om, uh, om te zorgen dat die jongen in ieder geval tegen zichzelf in bescherming uh, werd genomen. Um, daarna heb ik alleen maar gehoord uh, dat Robert Geesing, nou dat wordt het allemaal niet. En je uh, gaat nooit de Tour winnen en uh, gelukkig hebben we Bauke Molle, Mollema en Steven Kruiswijk, die komen eraan. Wordt een enorme uh, driestrijd tussen die jongens uh, om het kopmanschap in de Tour... Uh, voor mij is 2011... ik geef nog niet op in Robert G. Sink. Nee? Jij nee. hebt nog steeds dat geloof in hem? Ja, ja, ik heb hem ja, natuurlijk van een paar jaar van dichtbij gevolgd. En uh, ik, ik ken weinig uh, sporters. We uh, hadden het straks over um, Sven Kramer. Uh, absolute kampioen. Uh, G. Sink schaakt ook voorzichtig bij, want hij heeft op zich... niet zo heel veel gewonnen, is ook wat lastiger in zijn sport. geef ik ook meteen toe. Maar iemand die... zo leeft voor zijn sport, iemand die zo... gepassioneerd is, iemand die zo... Uh, uh, nou ja, alles over heeft... om uh, het allerhoogste te, te halen... die wil ik niet zomaar afschrijven... naar een vallende toer. Maar jij weet het als een ploeg. Ja, ik vind dat de heel erg. kan zelf ook slecht. zeggen van, dit, dit heeft geen zin om door te rijden. Ja, maar dan komen we natuurlijk terug op... Uh, dat het voor de, voor de bank natuurlijk heel belangrijk is... dat Robert Geesink waarschijnlijk elke dag... Uh, s'avonds uh, met zijn uh, kleding op televisie komt, of in ieder geval zijn zegje doet. En ik denk dat dat de overweging is geweest voor de, voor de ploeg om, om hem in die tour te houden. En achteraf zeg ik nu: dat is echt heel erg geweest ja. voor hem. Ja. Sponsoring is wel heel belangrijk geworden voor de sport. Nou, ja, nou, dat is ook al zo. Maar het kan niet zo zijn dat de sponsor even uitmaakt uh, of je wel. Ik, ik denk zou, dat ik dat wel heel groot het... belang is geweest. Ja, ja. maar ik, ik zou altijd het sporten. Je bent, bent ook nog technisch directeur, en dat is. Uh, hoe heet je? Breuking. Breuking En die kan gewoon zeggen: nee. En dan gaat hij uh, zijn ja. gang. Net zoals Goedkoop. Want uh, met volleybal waar we het net over hadden. Die is ook ingegeven door de sponsor Dela. Ja. Nou, dat vind ik heel gek. Je behoudt je poot stijf. Goed is goed. En slecht is En je bent de directeur sportief. En als ze het daar niet mee eens zijn, dan ontslaan ze je maar. Als het zo is gegaan, is het natuurlijk wel heel bedenkelijk. Als we wat er, maar nou ja, er wordt natuurlijk heel vaak geroepen dat een sponsor op de achtergrond... Dela werd het ook geroepen bij, bij de volleybalploeg. Uh, zijn ja, invloed ook. heeft laten gelden. Bij Ajax, uh, Egon? Ja, nou, e daar Egon. Weet je zelf, <coughs> daar ja. weet je zelf alles nou, van. Die heeft zijn handen natuurlijk eigenlijk vanaf vertrokken. Die durft zich daar niet uh, in te mengen. En dat lijkt me ook heel verstandig. Nee, maar, maar je hoort je wel rauwe Rabot... uitspraken van mensen... die dan uh, uh, off-the-record genoemd zijn van... ja, er moet wel wat gebeuren. Ja, er, er moet rust komen, inderdaad. Maar, maar dit is gewoon een puur ingrijpen op sportief uh, gebied. Ja. Nou, dat, dat gaat mij wel heel ver. Nou ja, je, ik bedoel, ik zeg niet dat het zo gebeurt. Dus je, je vraagt je alleen af ja. als zo'n jongen zo hard gevallen is... en eigenlijk weinig meer te zoeken heeft in zo'n ronde. Dat was al heel snel duidelijk uh, dat hij er ook niet meer bovenop ging, ging komen. Dan vraag ik me af waarom je <tomt> die precies niet om hem, er, om hem uit de tour <tomt> te nemen... en hem in de ronde van Spanje bijvoorbeeld mee te laten doen voor de overwinning. Je ziet dat zijn... Als je mensen op, op straat spreekt of in je omgeving. Geesting is eigenlijk voor heel veel mensen afgeschreven. Geesting is eigenlijk een loser geworden. Zo, zo zegt hij. Heeft hij bij ons ook een interview in de, in de krant uh, gezegd. Dat gevoel he, geven mensen hem nu ook. Nou, dat is hij absoluut niet. Dus dan denk ik, ja, er is dan toch wel echt iets heel erg grondig misgegaan in, uh, in die ronde. In het, nou ja, in het management. Nou ja, misschien is het voor hem wel beter om uit de underdog-positie uh, te komen. in plaats van uit de favoriete rol. Nou, ook niet in een underdog positie te zitten. Hè. Het is gewoon een goede coureur. Hij is 60 geweest in de Tour. Uh, uh, die komt er alweer. Ja, hij heeft gewoon een slecht jaar gehad. Ja, hij heeft gewoon een slecht en... jaar gehad. Maar je ziet wat dat met zijn reputatie heeft gedaan. Nou, dat ja, vind ik echt gemerkelijk. Ja, maar goed, daar moet hij zelf sterk uh, tegen oh. optreden. Want als hij dat niet is, wordt het nooit een kampioen ja. natuurlijk. En misschien is dit wat hij heeft gehad en die gebroken been waar je van het herstellen is, juist een goed moment... om weer zelf uh, terug te komen en zelf ja, uh, gezond te denken, zou ik maar zeggen. Dat hebben we ook met de Schaatse Wodderspoen ja. en met, hoe heet die, ja, grote? kampioen. Ze zeggen al, dat grote kampje moet je eerst ja. tegenslag hebben... om, uh, om zich ja, te, ja, te buiten te vechten. Dus ik ben Tuitert. volkomen met je. Ja. Ja, ik ben, ja. Nou, Tuit, dat ben ik niet zo uh, van overtuigd. Maar ik ben bijna overtuigd van Gezing... dat hij nog hele grote uh, dingen gaat doen in grote rondes... Um, ja, ik uh, kom uh, dan toch uh, bij uh, een van jouw punten, uh, Ton. Want uh, we houden het bij wielrennen. Marianne Vos, niet herkend als dé sportvrouw van het jaar, volgens nou, jou. Nou, ik heb dat net al even over gehad. Uh, uh, uh, uh, mijn tafelgeloot hebben ook een mening erover. Ik wil daar niet over discussiëren. Want het is uh, appels met peren vergelijken. En dat zeggen ze ook uh, uh, allemaal. Toch dacht ik... Haar prestaties staan zo ver boven de rest... dat je daar niet omheen kan. Dus uit, uh, laten we zeggen, verbazing... vond ik eigenlijk dat ze geen sport van mevrouw uh, van het jaar is geworden. Terwijl je niet meer kan winnen. Dat ze al doet. Ze heeft twee wereldkampioenschappen. Zilver uh, uh, heeft ze op de weg gehaald. Uh, veldritten gewonnen. Ze is, de, heeft volkomen de Giro gedomineerd... Ja, ik, ik vind dat ze veel te weinig heeft gekregen. Maar een, een sport als zwemmen is, is, is wereldser, globaler dan... Nou, het was het opvallend bielrennen? dat, uh, dat bij, bij Epke Zonderland bijvoorbeeld, die, die, die, die, die maakte een fout in de rechtsstok. Dat werd hem eigenlijk bij die, bij die verkiezing niet aangerekend. En dat die tweede plaats van Marianne Vos uh, bij het WK, daar ja, had ja. ze natuurlijk gewoon moeten winnen. Ik bedoel, dat, dat, ja, dat, is, dat zal ze zelf ook uh, toegeven. Dat zal ze. Uh, ja, ze niet... begon te laat aan de sprint. Ze begon te laat aan de sprint en uh, iedereen had voor haar gewerkt. En zat, nou, ze werd als een zetel uh -huh. in de zetel naar die overwinning gereden. Dat maakt ze uiteindelijk niet af. Dat werd haar wel aangerekend bij, dat, bij dat, het uh, sportgehalen de sportverkiezing, mm -hmm. dus ja, het is die, die sportverkiezing blijft toch ook vooral voornamelijk een populariteitspol, denk ik, denk ik wel, eens. dus um, um, ja. Nou, uh, ik denk ook dat populariteit en wat is daarop mis, uh, want. Alle genomineerden zijn gewoon goede sportlui. Ja. Ja, en als, als je erover gaat praten, dan doe je eigenlijk de andere te Ja, maar te goed, ze had natuurlijk wel gewoon wereldkampje moeten worden. Ze wette het niet. En dan kun je er dus op afrekenen als je het hebt ja. over sportvrouw van het jaar. Ja, maar goed, kijk, die uitstraling speelt dus dan een belangrijke rol... omdat iedereen gelijkwaardig bestaat. Alleen bij Marianne Vos vond ik het zo ver daarboven uitsteken... dat je daar niet omheen kon. Dat heeft ja. me echt verrast. Uh, we, we hebben uh, tot een verbazing hebben we eigenlijk alle punten van, uh, van de negen uh, gehad, met de uitzondering van het tennis. Uh, dus jij mag nog even vertellen waarom ja. je het jammer vindt dat, dat, dat Federer. Ik geloof ja, dat er ook veel verbazing wel, uh, over bestond, over dat sportmoment. Ja, dat, ik vond het gewoon uh, dat toernooi, uh, de US Open, gaat het om uh, tennis, uh, Grand Slam. Dat was zo'n uitzonderlijk mooi toernooi met de grote kampioenen Djokovic, Federer, um, ja, dat, dat, Nadal. Dat was zo'n uitzonderlijk toernooi. Alle wedstrijden duurden bijna vier uur, vier en een half uur, vijf uur. Uh, die halve finale, Djokovic, Federer, waarin Federer kan serveren voor de wedstrijd. staat 2-0 voor, het wordt 2-2. Hij vecht zich in die vijfde, zet weer bovenop. Uh, kan serveren voor de wedstrijd en op dat moment slaat Djokovic zo'n geweldige return op een, uh, op, een, uh, op, een op een opslag van Federer. Dat je denkt, ja, dit is... Uh... En Federer moet een keer genoemd worden eigenlijk elk ja, jaar. Het is toch, ja, hij wint voor het eerst uh, geen Grand Slam. En Djokovic wint er drie. Uh, het is toch een soort uh, ja, echt een definitieve wisseling van de wacht. En op dat moment dat vroeg ik mezelf wel af... toen Djokovic, die matchpoints wegwerkte... en uiteindelijk 7-5 in de vijfde set uh, won... na vier uur tennis te hebben... dacht ik, ja, wint Federer ooit nog een Grand Slam toernooi? Maar ja, die vraag blijft hangen. <kijnt> ton, ik zou jou het nog vragen. Wat... Nou, heel snel dan, want <kijnt> ik moet een <kijnt> voetbaluitslag noemen. Want, want jij bent presentator, jij weet er eigenlijk het meest van aan, dit, aan deze tafel. Wat was jouw moment van het jaar? <lacht> nou, ja. <kijnt> <kijnt> het wereldkampioenschap van het Hongbalteam. Ja. Ja. Ik, ik heb Hongballen heel lang gevolgd, uh, echt tot, tot in, in een treur toe En ja, niemand had dit kunnen verwachten, ik ook niet. Uh, Arsenal heeft gewonnen van Queens Park Rangers met 1-0. Van Persie maakte er 1. Bolton Wonders, Wolverhampton met 1-1. Chelsea, Aston Villa, ik noemde het al Stook tegen Wigan 2-2. Norwich, Fulham 0-1 en Swansea. Tottenham 1-1 met een golven van de vaart. Dus het einde. Bedankt Marije Randewijk, eh, Valentijn Driezen en Tom Boot. Echt seconden over nog. Nog een prettige avond. Vanavond in NOS met het oog op morgen. Max van Wezel presenteert de traditionele muziekuitzending.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 Verhuis naar Zuid-Limburg. Ga naar The Bright Side of Life, zuid Blue van VGZ vanaf 77 euro. Sluit nu af op Blue.nl. Dit is Radio 1.